Ja, Danny Klein, jouw uh, dvd en uh, live cd komt uit uh, via Condio's uh, Thank You All. Een afscheidsorde uh, eigenlijk aan, aan, aan jouw publiek is het. Inderdaad, ik, ik ben mijn publiek zeer dankbaar omdat uh, mijn publiek heeft bepaald, heeft mijn leven eigenlijk uh, beïnvloed. En uh, op een zeer fijne manier natuurlijk. Het is zo dat je, je ook voor de gelegenheid uh, Willy Willy gevraagd hebt om nog eens samen aan de keukentafel te zitten. En uh, jullie hebben een, een nieuw nummer geschreven. Luca, dat is nou. Inderdaad, het was het idee om symbolisch een beetje ja, af te sluiten op de manier dat wij begonnen waren. Weliswaar zonder Dirk, die uh, helaas overleden is. Maar om dat gevoel nog een keer te te, allee, om dat nog te, een keer te kunnen delen. En wij zijn inderdaad aan mijn tafel gaan zitten. Niet meer mijn keukentafel, maar mijn, mijn livingtafel. En dat ging heel vlot en dat was heel fijn om te doen. Het was ook leuk om, om terug een keer samen muziek te mogen maken, inderdaad. Is dat dan anders, dat metier, uh, zoals jullie destijds Just a Friend hebben geschreven, komt dat er sneller uit, die teksten? of, of hoe, hoe, hoe verandert dat? Nee, dat is, dat, er is niks veranderd eigenlijk. Hij heeft gewoon een paar akkoorden gespeeld. Ik heb daarop uh, geïmproviseerd. En uh, dan uh, hebben wij zo een beetje ja, gedacht van over wat zouden we graag willen spreken. En we dachten ja van, ja, hoe, hoe ons verleden is geweest al die jaren. Hoe, en, en, en hoe dat we nu eigenlijk, hoe dat, look, at us now, look hoe, hoe dat we er nu uitzien. En hoe dat we, <laughs> dus eigenlijk een beetje ja, het verhaal van... Uh, ...van ons leven eigenlijk, van ons jeugd tot nu toe. Een opvallende zin uh, komt daarin, live fast, die young. Was dat effectief het leven dat u leidde destijds in het begin van van, van Cundios? Dat was echt de motto van de punks. Hè. Ik ben eigenlijk eerder een hippie geweest, ik ben ouder dan Willy. Hè. En uh, dat is eigenlijk een zin die van hem komt. En dat was inderdaad, uh, de motto was live, live fast, die young, stay pretty. Uh, een beetje la James Dean ook zo. Hè. Moet je, dan moet je echt uh, voor, uh, alles doen en, uh, en, en snel leven, eigenlijk uh, zonder. Uh, maar, maar je denkt niet, denk ik. Als je, als, je, als je die leeftijd bent, denk je dat je onsterfelijk bent. Hè. Dus, uh, en dus ja, alles snel doen, zoveel van alles. Proeven en, en, en proberen en, uh, voilà. en, en als je er jong aan moet sterven is het niet erg, maar het is wel als het in de werkelijkheid uh, gebeurt, zoals bij Dirk, is dat wel een tragedie natuurlijk. Dat is eigenlijk een, een slogan die, die je nu nog altijd hoort bij jongeren, hè? you only live once, uh, YOLO. Maar Hoe verklaart u dat dat, dat bij jongeren, dat, dat, dat die mentaliteit niet veranderd is in zekere zin? Maar ik denk dat dat gezond is, hè? want uh, je moet ondernemen als je jong bent, hè? je moet creatief zijn, je moet, uh, en inderdaad, ik denk als je je beperkt voelt dat je dat, dat, dat, je dat niet aandurft, hè? dus het is een beetje zo ja, het gevoel dat je onsterfelijk bent en dat je ja, van alles moet proberen. Ik vind dat wel eigenlijk gezond. Natuurlijk, wij zijn een beetje te ver gegaan, hè? De, in de zin dat wij met drugs hebben geëxperimenteerd en zo van die dingen, en dat is wel niet echt goed voor je gezondheid. Look at us now. <laughs> er zijn eigenlijk heel veel bands hè, die, die op een bepaald moment in, in, de, in de sterkte van, van het moment dat ze heel hard uh, geleefd ook voor een stuk worden, heel populair zijn, effectief uh, beginnen uh, te experimenteren met drugs of alcoholverslaving, noem maar op, zelfs nu nog altijd. Hoe verklaart u dat? dat uh, heeft dat met het, met het toerleven te maken dat eigenlijk voor een stukje ook boring is? Nee, ik vind niet toeren, vind ik persoonlijk niet boring. En ik denk dat mensen die uh, met drugs uh, te maken hebben, dat, die, dat dat niet noodzakelijk is omdat ze op toer gaan, hoor. Dat zit er alleen voordien, denk ik. Hè. En het is ook zo, uh, ik denk alle artiesten, zijn eigenlijk gekwetste mensen gekomen? alleen op de wereld, denk ik. Met, met zo'n een, een, een soort bonde die, die, die, die altijd uh, die, die nooit dicht gaat. En uh, misschien zijn drugs uh, een van de manieren om die pijn een beetje minder te voelen. Wat eigenlijk. Dat, maar dat duurt maar een tijd. Hè. Op een gegeven moment, als je verslaafd raakt, is het nog erger dan voordien. Maar uh, in het begin weet je dat niet. Hè, dus, uh... Is het is een soort kalmeermiddel. Uh, ja. Anderen gebruiken het ook voor hun creatief proces te, te vergemakkelijken. Dat ze ja, een, een trip kunnen beleven. Zelfs Shakespeare destijds werd, werd uh, gezegd dat hij aan de absint of zo zou zeggen gezeten hebben. Ik vind dat flauwekul. Dat is een excuus. <laughs> dat zijn mensen die gewoon aan iets verslaafd zijn en die daar, en die daar goed willen praten. Maar uh, ik denk dat dat flauwekul is. Ik denk niet dat, ik, dat je drugs nodig hebt om, um, om creatiever te zijn. Nee. En je doet dat ook niet voor. Alleen ik denk, toch niet. Ik weet het niet. Of, ik kan alleen maar over mezelf praten, maar wat mij betreft was dat zeker niet het geval. Ja. Wat mij ook opvalt, uh, tijdens uw concert hebt u daarna uh, verwezen uh, naar uw backing vocal, Maria uh, Lecranti, als ik uh, het juist uitspreek. Zonder haar had u het niet volgehouden, uh, zolang. Kan u dat eens verklaren? Maar ja, het is een mannenwereld. Hè? Dus iedereen die met rock en roll te maken heeft. Stage ends van de, van de mensen die het podium opbouwen. tot degene die de contracten tekenen. Het is echt een mannenwereld. En soms is het. Uh... Ik ga zeer gemakkelijk om met mannen. maar uh, soms als vrouw voel je je dan wel toch een beetje eenzaam, zie je? Het feit dat Maria er, erbij was. En dat wij dan, na een optreden, gewoon op ons kamer nog een warme thee gaan drinken en een beetje nakletsen na en, en dat wij dan een beetje gezonder leven en dat wij ook over, dat we dingen kunnen delen zoals make-up of, ik weet niet, alleen, dat was wel zeer belangrijk voor mij. En het is ook iemand, Maria is iemand met wie ik zeer goed overeenkom en wij hebben veel van elkaar geleerd. Zij was zeer, hoe moet ik dat zeggen, uh, ...zij deed niet mee aan drugs en uh, ze dronk ook niet en zo... ...zij is gelovig, dus zij biedt en ze, zo zo... ...ik vond dat super saai... ...terwijl ik compleet uh, ja, de andere kant... Uh, well, ik was anders bezig, hè. ...ik vind dat ik veel braver ben geworden... ...en zij is een beetje opengebloeid... ...dus uh, we hebben elkaar op een zeer uh, positieve manier beïnvloed, denk ik. U bent zelf ook begonnen als, als backing vocal... ...als ik me niet verries, uw carrière... Ja, uh, backing vocalisten. Ik, ik heb een prachtige documentaire daarover uh, gezien, uh, Twenty Feet from Stardom. Dat gaat over die uh, Amerikaanse uh, zwarte backing vocalisten die met al die grote namen van de Engelse uh, pop of uh, soul en Amerikaanse pop uh, hebben gezongen. En ja, ik denk dat je als backing dat je niet denkt... Ah, ik ga backing zijn. Je, je kunt zingen, je hebt talent voor iets. Je bent goed met uh, harmonieën en zo. En dus ja, je zoekt uh, je eigen weg... Sommigen hadden graag, denk ik, een, een solo-carrière willen doen, maar dat is hen, voor, om te even welke reden, dat, dat, kan ik, dat weet ik niet, maar hen niet gelukt, maar ik denk wel dat de ambitie van elke zanger of zangeres is om een, om een solo-carrière te doen. En als dat dan niet lukt, dan ben je wel blij dat je backing vocals mocht doen. Hè? Soms zijn die backing's sterker dan de, de vocalist zelf, dan de lead vocalist zelf. Ik heb dat niet over u, maar... Als je, als je andere bands be bekijkt. Uh... Dat zie je in die in de, in de docu in de, in de documentaire ook. Darling Love bijvoorbeeld. Uh, uh, dat is zo'n ongelofelijke zangeres. En daar was ook een, een andere bij. Maar ik herinner me haar naam niet meer. Ja, wat maakt dat iemand beroemd wordt of niet? Dat is een mysterie. Dat, ik heb daar geen verklaring voor. Waarom? Je hebt inderdaad mensen die zeer goed uh, kunnen zingen. en die nooit een solocarrière maar allee, het, het lukte nooit om een solo carrière te hebben en andere mensen die veel minder uh, of die zelfs helemaal niet kunnen zingen en die dan wel een uh, solo carrière hebben ik weet niet aan wat dat al ligt, dat weet ik niet Nu, Vaya Condios heeft zich wel kunnen profileren uh, destijds uh, met, uh, met zijn keuze, met zijn muzikale keuze hè. jazz, uh, gypsy, uh, folk dus er zit ook, ook wereldmuziek in ja, op dat moment was er bijna niks anders uh, in, in, in België of in Brussel. Nou, is zo. We hebben, het, was eigenlijk, het werd ons verweten ook, hè, omdat wij te veel stijlen. Kon, alleen, dat, dat wij op, op een plaat. dat er te veel verschillende stijlen waren. En dat is in, in, een van de redenen waarom. dat wij nooit in Amerika. Uh, dat de platenfirma ons. Alleen, ze hebben erover nagedacht. ze hebben ons een paar keer laten naar L.A. vliegen en zo, om het erover te hebben. Maar. Ze konden dat niet eigenlijk in een vakje zetten en dat gaat niet. Als je iets wilt verkopen in Amerika, dan moet dat tot een bepaalde vak, vakje horen. En als dat, als dat niet is, dan kunnen ze daar niks mee doen. Dus, uh, ja. Of dan als ik uh, Thank You All beluister, dat is een zeer coherente live-CD geworden. Misschien ook deels om, omdat jullie de guest uh, act eruit hebben gehaald, dat daardoor nog coherenter is dan, dan de show op zich was. Ja, inderdaad, maar de gasten eruit halen, dat was een keuze van de platenfirma. want je kunt geen DVD van, van twee uur uitbrengen. Hè. Dus uh, ja, ze hebben hier gedacht bij Sony dat, uh, dat, dat de, ons publiek eigenlijk naar onze nummers wit luisteren meer dan naar de, naar de gasten. Het is ook veel duurder om de gasten erop te laten want je moet die dan allemaal afzonderlijk betalen en zo. Heel uh, ingewikkeld. Dus uh, ja, ik weet het niet. Ik heb, uh, ik heb zo hard aan die plaat gewerkt want we hebben dus uh, na de optredens naar de studio's van de VRT getrokken om alles te mixen en zo. We hebben daar heel heel veel werk aan gehad. Daarna moest er aan de beelden gewerkt worden en zo. Uh, dus ik heb echt de tijd niet gehad. Ik heb nu al een hele tijd niet meer naar, uh, naar de CD geluisterd, mm. maar ik hoop ja, dat het coherent is ja, in elk geval mm. en dat het goed klinkt. Ja. Wat ik eigenlijk wou zeggen is dat het concert meer leek op het verhaal van Danny Klein, van begin dus ook met Bruxelles, met, met Moran erbij en nu is het echt volledig de live-cd en de dvd, het Faya Condios verhaal. Ja, maar dat is de bedoeling. Een, een live show is nooit zoals een plaat. Hè. En ik wou mij omringen door mensen die voor mij iets zeer belangrijks hebben betekend in mijn leven. Maar dat hoeft niet per se op een plaat te staan. Brussel hebt u gezongen met Moran ook in Force Nationaal. Is dat nu anders, dat publiek? Want ik heb mij. Ik heb het de show gezien in de Lotwaren in Antwerpen. Ik heb mij laten vertellen dat het in Brussel. Een pak steviger was qua, qua enthousiasme. Is dat die, dat typische beeld van, van ja, dat als je in Brussel komt of, of zuidelijker in België, dat het warmer is, dat publiek, sneller mee is? Maar ik denk dat de Vlamingen toch wat meer gedisciplineerd zijn dan de, dan de Brusselaars. Hè. Maar het was wel een gemengd publiek. We, hebben, we hadden van, van, van wat mijn vrienden mij hebben verteld, hoorden je veel Vlaams. Uh, er was, werd er veel Vlaams gesproken, maar ook veel Frans, maar er waren ook Congolezen in de zaal. Er waren mensen van alle leeftijden, ook van alle, leeftijden, ook van alle sociale uh, milieus en zo. Dus het was een zeer gemengd publiek en daar ben ik zeer trots op. Dat is altijd de bedoeling geweest. Ik vind uh, dat de mensen moeten samenkomen en dat ze samen moeten kunnen leren leven dat ook jonge mensen en oudere mensen dat die dan samenkomen vind ik ook fantastisch en misschien is het die combinatie die misschien het was inderdaad in, in de, in de loterij was het was stijver maar uh, ja ik weet niet ik weet niet aan wat dat al ligt het zijn zo magische momenten hè? Dat kan je niet verklaren hè? De akoestische sets hebben jullie volledig uh, gehouden? We hebben niks veranderd en we zijn met die, uh, enfin, met, met die afscheidstournee begonnen in februari 2013 in Beirut. En sindsdien hebben wij altijd hetzelfde repertoire uh, gezongen, want wij hadden gevraagd aan onze fans om te kiezen voor de liedjes dat ze graag wou, wouden horen. En zij hebben voor die, die, die lijst gekozen. En eigenlijk overal was het ongeveer hetzelfde. Dus we hebben het daarbij gehouden, alleen maar die, die, die gasten dan erbij gevraagd. Maar voor de rest is er niks aan veranderd. Net zoals elke band uh, hebben jullie ook turbulenties gekend, uh, noem maar op, ook op persoonlijk vlak, uh, relaties. Dat is ook iets dat elke band wel, wel blijkbaar uh, meemaakt. Uh... Ik denk als je artiest bent en als je voor uh, dat soort leven kiest, dan ben je een beetje anders dan de, de, de, de doorsnee mens, zou ik zeggen. Ik bedoel daar niet mee dat je beter bent, maar je bent een beetje anders. En je houdt niet van een, een saaie, gewone leven. Je wilt een beetje altijd dat het uh, vuurwerk uh, wordt. Hè? En uh, ja, natuurlijk als je zo'n temperament hebt, ja, dan... dan dan is dat ook te merken in jouw privéleven. Dan ga je ook misschien passioneeler mee met de zaken om. En, en dat zorgt ervoor natuurlijk dat je, dat je geen saaie leven hebt. Ja. Midden jaren negentig bent u gestopt met Via Condios. Uh, nu stopt u opnieuw. Als u nu kijkt, wat is uw gevoel nu? Nu afscheid genomen hebt van uw publiek in vergelijking met de jaren negentig? In de jaren negentig was ik echt, ik was op... Die was ook in 1991 overleden en zo. Dat waren zware tijden. Dat waren, ik had echt tijd nodig om terug een beetje op mijn effe te komen. Nu is het helemaal iets anders. Ik word 62 op 1 januari. Uh, ik heb het... Uh, ik heb veel, ik heb het gehad eigenlijk het is veel op reis gaan, veel, wij spelen heel veel in het buitenland, dus het is heel altijd, altijd ver van huis en ook al de reizen en zo en, uh, ik in, identificeer mij ook niet meer met die liedjes van, van die ik in een tijd heb geschreven en zo uh, het is ook dat de, dat de muziekwereld, de, de showbiz ferm veranderd is en het is er niet van, beter van geworden hè. Je moet, het is alles met weinige middelen nu, ik zeg het, vroeger kreeg, werd je altijd uitgenodigd op uh, superdure uh, restaurants. En weet ik wat, niet dat, dat, dat ik dat nodig heb. Hè. Maar, uh, maar alleen maar om te zeggen, het is echt van één extreem naar het andere. Ja, nu moet je bij wijze van spreken bijna je boterhammen overal meenemen. Je wordt nauwelijks nog betaald als je in een tv-programma zit. Of uh, uh, ja, uh, muzikanten die moeten ook hun, uh, hun huishuur betalen. Die moeten ook uh, hun kinderen opvoeden. Hè. En dus ja, op een gegeven moment, ik vond nu, is het echt niet meer plezant eigenlijk. Het is moeilijk. Dat is eigenlijk een parallel, want u had in midden jaren 90 ook een zekere degoe van, van de muziekindustrie. Maar nu is het gematerder? Of moet u dat zien? Nee, ik heb gewoon alleen, ik, ik heb betere dagen gekend en ik vind dat ik mij dat zelf niet meer moet aandoen om nog om absoluut nog verder te willen doen in deze omstandigheden dat zegt mij niks en inderdaad ik wil ook, ik wil terug Daniel Schoofarts worden en een beetje afstand van Danny Klein nemen En dan uh, met kleinkind uh, bezig zijn en zo. Mijn kleinkind zie ik veel minder dan vroeger, want die wordt ondertussen ook groter. En uh, haar ouders hebben mij minder nodig voor te babysitten. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Zoals voor alle grootmoeders, denk ik. Op een gegeven moment uh, ja. moet je daar ook in een rouwproces gaan, denk ik. Dat uh, is onvermijdelijk als een band of een artiest zijn, zijn afscheid aankondigt. Ja, bon, het eerste dat je merkt bij, bij journalisten is een zekere uh, sceptisch. Ja. Want ja, bon, het, zal, het zal wel de allerlaatste keer zijn, maar over vijf jaar staan ze er terug. Hè. Dat dat leeft, ook bij mij. Uiteraard, er zijn meer dan voldoende bands die dat om de zoveel tijd terugkomen. Maar toch intern hier ook bij Sony Music en, en, en, en bij andere mensen hoor ik ook van ja, maar als Danny Klein zegt van het is goed geweest... Dan zou ze het wel eens kunnen menen. Ja, ik ben, als ik een beslissing neem, dan uh, denk ik daar toch over na. En ik ga dat niet zeggen. Het is geen uh, marketing of weet ik wat. Het is gewoon, voilà, ik heb, ik heb er genoeg van. En ik, en ik ga uh, nooit meer liedjes van, van ja, kon die ons zingen. Nee. Denk ik toch, hè? Je weet nooit. Ik zei het, met de vorige journalisten zei dat ik eigenlijk op de dag op straat belandde dat de enige manier om mijn leven te redden is om nog een liedje van Cantillos te zingen, dan zal ik het misschien overwegen. Maar nee, dit is niet de bedoeling nee, om, uh, om terug te komen. En wat dan? Uh, andere projecten waar dat je muzikaal uh, dingen wilt uh, doen. Uh, mag Marcel van Tilt jou nog vragen voor uh, bij Arbeid Adelt even mee op het uh, podium te komen? Hij mag het altijd vragen. <laughs> ik weet het niet. Ik, ik ga nu, ik heb nu. Er zijn zo meer zo kleine projecten die ik uh, graag uh, aan mee, mee wil uh, mee werken. Ik ga op 9 januari met uh, drie van mijn muzikanten die jazzmuzikanten zijn. Um, Vijftiental liedjes van Billy Holiday zingen in een theater in Brussel in de Magnie voor een jazzfestival. Dat is één ding. Maar ik ben ook van plan om stages te geven, zangstages in de zomer of zo. Ik zou mij ook graag terug een beetje met mode willen bezighouden. Dus er zijn verschillende dingen die ik aan het overwegen ben. Uh, kortom, Danny Klein heeft geen zittend gat, zoals ze zeggen. Oh, nee, nee, nee, nee. nee. Dat, uh, ik moet in beweging blijven, anders word ik gek en depressief. Dat is niet goed. Oké, okay, dankjewel. Alles heel veel succes met uh, de release van uh, de CD en de DVD Thank You All. Uh, Danny Klein uh, van Via Condios. En veel succes met uh, je toekomstige projecten. Dankjewel, dankjewel.